Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. Oud-premier Lubbers en oud-minister Bos hebben na afloop van het Carré-debat... de uitspraken van VVD-leider Rutte over Griekenland bekritiseerd. In het debat zei Rutte dat hij de Grieken niet een derde keer te hulp wil schieten. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen zei oud-CDA-leider Lubbers... dat hij die uitspraken niet verstandig vindt. Voormalig PvdA-voorman Bos denkt dat Rutte op zijn uitspraken terug moet komen. Hij voorspelt dat Nederland niet al het geld van de Grieken terugkrijgt en dat er waarschijnlijk nog een keer geholpen moet worden. Eerder op de avond in Nieuwsuur had ook oud-D66-leider Terlouw kritiek op Rutte. Je zegt als minister-president dat je niet tot het uiterste gaat om de euro te redden... terwijl je 13 september Europa weer in moet. Dat kan niet, zei Terlouw. Het vijfde grote debat met lijsttrekkers stond gisteravond opnieuw... vooral in het teken van de zorg, de AOW en de eurozone. pvda leider Samsom en D66-voorman Pechtold... vielen Rutte hard aan op zijn standpunt over Griekenland.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 Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Anne de Jong en Kamdan Oula. Het is dinsdagnacht, het vroege begin van 5 september 2012. U luistert naar de eerste aflevering van het Nieuw Seizoen. Nog steeds wakker van Omroep BNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. En ook het komend uur... Kijken we terug naar de dag die is geweest. En werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Ja, zoals de Verenigde Staten hebben we het een paar keer genoemd in ons eerste uur. Daar is de Democratische Conventie gaande. En Michel Obama zal straks daar gaan speechen. Maar eerst... De bezuinigingen, het is een woord dat we te pas en te onpas gebruiken. in Iedere sector is wel een keer aan de beurt. Maar een groep officieren is van mening dat Defensie bij geen enkele ronde gespaard moet worden. Volgens hen kan er geen cent meer af bij het leger. En ondertussen gaat hier een telefoon, maar die gaan, we, die gaan we even vakkundig wegdrukken. Want wij hebben de persoon die we willen spreken zelf even gebeld. Uh, dat is namelijk generaal-major buitendienst Harm de Jonge. Die wil namelijk dat die bezuinigingen stoppen. Meneer de Jonge, goedenacht. Goedenacht. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van verdere bezuinigingen bij Defensie? Nou, de gevolgen zijn dat, uh, dat Defensie als, uh, als, uh, als, als deel van de overheid, uh, als uitvoerend instrument van de overheid, uh, totaal ophoudt te bestaan. Er blijft al een budget over, dus hoe bedoelt u dat het totaal ophoudt te bestaan? Nou, dat is tamelijk eenvoudig. Uh, we moeten allemaal delen, we moeten allemaal uh, meehelpen om, om crisis en om uh, tekorten te, te, uh, ja, te gaan oplossen in de, in de Nederlandse overheid en de Nederlandse samenleving. Maar we moeten ons ook goed realiseren dat uh, Defensie is het uh, vrijwel het enige departement dat inmiddels al sinds, uh, sinds 1995 elk jaar uh, zwaar gekort wordt. Onder andere vorig jaar bijvoorbeeld nog in 2011 met het akkoord toen eh, 1 miljard van het toenmalige budget eraf. En het budget van, van Defensie is al niet zo hoog. Als je het vergelijkt met, met, met, met, met zorg of met verkeer en waterstaat, dan is het een schijntje. Eh, van een schijntje kun je niet zo gek veel afhalen. Heel concreet, wij hebben momenteel eh, bij Defensie zo'n 7,6 miljard op jaarbasis. Daarvan liggen er 4,5 miljard eh, liggen er, liggen er vast, omdat dat zijn personele lasten, eh, pensioenen enzovoort. Ja, Defensie is natuurlijk een, een uitvoerend departement met ja. ontzettend veel mensen. En mensen die al lang afgezwaaid zijn, die in het verleden hun, uh, hun steen hebben bijgedragen. En die, die ontvangen pensioenen. Ja. Daarnaast ligt er ruim een miljard vast aan, uh, aan investeringen. Uh, dat zijn dus contracten met, uh, met leveranciers. Uh, ja, daarvan kunnen we zeggen, nou, je hoeft niet meer te leveren, maar die mensen sturen toch een rekening. Dus dan hou je uiteindelijk zo n, zo n, zo n van, dat, van die 7,5 miljard, hou je zo'n zo 2 miljard over, daar zou je iets mee kunnen doen. Ja, en maar... 2 miljard, dat zijn nou juist de, de exploitatiekosten waarvan, waarmee we dus varen en schieten en, uh, en vliegen en oefenen. Ja, als je daar nu 1,5 miljard, wat een van de voorstellen is, op gaat bezuinigen, dan is tamelijk duidelijk denk ik dat de defensie krakend tot stilstand komt. Precies, want als het niet meer geoefend kan worden, kan er ook niet meer worden uitgevoerd. Dat is één. En ten tweede gaan de mensen die nu enthousiast dienen bij Defensie, nog net enthousiast, want ze hebben al een paar uh, zware bezuinigingen over hun uh, schouders heen gekregen. Precies. Die gaan leggen, zeggen, van, luister, dit is geen betrouwbare werkgever meer. Wij, uh, wij, wij kappen ermee, die lopen hm. gewoon weg. Hm. Um, nu zijn de verkiezingen over uh, precies een week. Ja. Um, Klopt dat bijna alle partijen eigenlijk zeggen, bezuinig op Defensie? Nee, dat is niet helemaal juist. Het zijn met name linkse partijen die zeggen bezuinig op defensie en ook fors bezuinig op defensie. Um, en dat, dat is dat ons grootste probleem overigens. Uh, die partijen geven daar niet eerlijk de consequenties aan uh, wat, wat, wat, wat, uh, wat, wat, uh, wat de gevolgen zijn van die bezuinigingen. Ja. En daarvoor hebben we nu die actie gestart om die consequenties duidelijk te maken. Er zijn een aantal andere partijen. Die staan op een, op een, ja, op een vrijwel nul basis. Uh, die maken dus, die zeggen dus van nou ja, die, die bezuiniging van vorig jaar van 1 miljard. Die draaien we niet terug, maar we willen er ook geen nieuwe bezuinigingen bij. En dan zijn er twee kleinere partijen die zeggen, we willen graag de bezuinigingen van vorig jaar, die we al destijds onterecht vonden, die willen we graag voor een deel terugdraaien. En u komt vrij kort voor de verkiezingen met, met, met deze campagne, dat lijkt me redelijk uitzonderlijk. Is uw streven uiteindelijk dat die linkse partijen denken van, ze hebben gelijk en we passen het programma aan? Of is dit eigenlijk voornamelijk een oproep om op de, pro defensiepartijen te stemmen? Uh, het ligt er een beetje middenin. Uh, wij hebben niet de illusie dat we een week voor, uh, voor de verkiezingen partijprogramma's of partijen uh, kunnen verleiden om partijprogramma's aan te passen. Dus als zij een beetje consequent, een beetje eerlijk zijn, dan zullen ze dat gewoon in een partijprogramma laten houden. Laten staan. Wat wij graag met onze actie nu willen bewerken, bewerkstelligen, is dat uh, het, dat deel van het verhaal wat geen van die partijen verteld heeft... dat dat nu wel verteld wordt in consequenties. Wat zijn de gevolgen? van die enorme bezuinigingen als die doorgevoerd worden... dat dat bekend wordt bij alle kiezers, bij alle mensen. Zodat mensen hun eigen beslissing kunnen nemen... van oké, okay, dat vinden we een goed idee of dat vinden we een slecht idee. En we gaan nog eens even zelf kijken wat ons kiezersgedrag wordt. Vandaag heeft u de campagne afgetrapt. Wat kunnen we de komende tijd nog meer verwachten? Um, verder in de publiciteit treden... Door, uh, door, door, door, door, door onze vereniging van de gemeenschappelijke officierenverenigingen... Uh, die, dit, die deze campagne heeft gestart... Dus verder uh, het verhaal duidelijk maken in, uh, door middel van de media, met name uh, wat die consequenties zijn. Zodat mensen daarvan doordrongen zijn. En verder gaan met de petitie die nu loopt. Die actie om een handtekening te stellen, te zetten als, uh, als signaal uh, naar bijvoorbeeld de, de, de fractievoorleiders, uh, uh -huh. Maar ook bijvoorbeeld naar degene die straks belast wordt met de, for met de formatie. Met, nadat de verkiezingen zijn gemaakt met het uh, maken van een coalitie om te laten zien welk deel van Nederland hier zo erg over verontrust is. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel... dat straks uh, na de formatie de coalitie niet gaat bezuinigen op Defensie. Exact. Dat ze dit keer uh, zich realiseren dat, dat, dat dit een stap te ver zou zijn. Helemaal helder. Dank u wel voor de toelichting. Generaal-major buitendienst, Harm de Jonge. Ik heb het gaan gedaan en goede wacht voor alle mensen die het luisteren. En uh, gelijk door naar Robert Smit die wij... Uh aangeschoven is in onze studio... terwijl Cameron heel druk om zich heen aan het wijzen is... en ook aan het kijken is naar uh, nog steeds de democratische conventie... heeft Robert heel veel andere televisieschermen in de gaten gehouden... en de radio. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen... maar hij heeft het mooiste eruit gepikt... en een mooie selectie gemaakt voor ons mediaoverzicht Ja, ik heb ook de wereld daar doorgekeken En daar zat Chris Segers. En die zat oh. daar voor, het, voor zijn nieuwe programma Hit The Road... Hij is met verschillende artiesten naar een ander land vertrokken. Uh, het doel, kijken of de Nederlandse hitjes ook in een andere muziekstijl nog aan te horen zijn. En Gers Pardoel, die mocht ook mee. Gers, waar ben je geweest? Cuba. Cuba? Geweldig. Wilde je daarheen? Ik, uh, ik wilde daar wel heen. Ja, een heerlijk snoepreisje naar Cuba. Gers had zijn huiswerk even gedaan en kwam tot de conclusie dat Cuba wel een paradijs moest zijn. Toch een minpuntje? Alleen het eten is daar, daar hoef je hem voor, voor uh, naartoe nee, te gaan. Nee, slecht, het eten niet. Hoe ja. slecht? Slecht. Jammer. Wat, wat, wat? Vet. Ja, vet en, en heel makkelijk. Maar we hebben wel één we oh, oh, gehoord. Je wordt ja. verwend, man. Je bent een ja, verwend kind. Ja ik, ja, ik ben een verwend kind, ja. Smerig eten of niet, zijn hit Ik neem je mee werd in een ander jasje gestoken. Ik denk dat het een hit kan worden. Het zou kunnen. Op RTL krijgt OO Gesso Barbie nog altijd de nodige aandacht. Iedere dag verschijnt ze op TV met haar eigen real life soap Barbie's Baby. Ja, leuk, een baby. Maar haar moeder snijdt een onderwerp aan waar Barbie nog niet helemaal over had nagedacht. En is een man en wat ga je doen? Een borstvoeding of flesje? Ja, dat is een belangrijke vraag. Ze moest even nadenken, maar de blondine kwam er uiteindelijk wel uit. Ik ga niet als ik ergens toe moet denken. Oh ja, zo laat ik Ik ga van mijn titraat hangen. Ja, de man van Barbie vindt borstvoeding niet zo'n gek idee. Al is dat misschien niet zo verstandig om daarover te discussiëren met een zwangere vrouw. Borstvoeding, noem je val je over af, hè? Ja, maar ik sta dan topdag. Niet als je dit bent geworden. De sinaasappel. Ja, of Ja, noem net of ik God van Heel dik ben geworden. En als je dan tegen haar zegt van. joh, je bent wat aangekomen. Ja, dan flip ze helemaal de pan uit. Denk ze, ja, heb ik hangarmen of dikke benen of zo. En tot slot, po-nieuws, want daar zijn ze de misselijkste niet. Waar de Roemers, ruttes en pechtots deze week maar een scheet hoeven te laten om de publiciteit te halen, smeken de kleine partijen om aandacht. Hallo! Hey hallo, hey hallo, hey hallo! Ik ben Arland Reenten, lijsttrekkerlijst 18, de anti roverpartij Oh, dichterbij moet hij hè? Ja, prima. De anti-Europa-partij. En samen met drie companen heeft Arnold Reinten lang nagedacht over pakkende originele statements. Pak hem aan, Pechtold. Alexander Pechtold, als jij een echte fan bent... Geef dan toe dat je heel erg fout zit met je eurobeleid. Of ga alles in debat aan met mij. Hey. Hey. Om vervolgens de minister-president ook nog even op zijn plek te zetten. Heeft u dit al gehoord? Nee, wat dan? Die Rutte die houdt niet van vrouwen. Maar Rutte houdt ook niet van mannen. Rutte is euroseksueel. En, en tot zover het mediaoverzicht. <laughs> oh, wat flauw, euroseksueel. Nou ja, het is, ge, het is gezegd met Poonnieuws. Robert Smit, dankjewel voor het kijken van televisie. En je houdt deze hele nacht weer. Uh, alles bij, dus uh, wie weet als er wat gebeurt, dan uh, storm je de studio in. En denkt u van, televisie kijken kan, maar ik wil gewoon eigenlijk ook naar radio kijken. Dat kan tegenwoordig. Radio1.nl kunt u gewoon lekker met ons meekijken. Hoe wij hier in de studio zitten en hoe wij in de studio ook gasten hebben. Ja, de band Alaska, met een C, moeten we er even bij zeggen, om uh, te googlen. AlaskaMusic.com, daar is al, als, alles terug te luisteren. Maar ik zou zeggen, blijf ook vooral tot vier uur luisteren, want uh, ze gaan nog twee of drie nummers spelen te beginnen met het volgende. MUZIEK I buried my treasures And my tongue with spring And I couldn't dig them up Frost it made it right into my heart Set me searching for a spark At the end of the year So I ran the field Soft, frozen with cold And it's tanned at my feet From the ground And silence then ruled The art of my soul And of work describe those days Op woensdag 3 juli 2013 hebben we gepland staan... dat we de best of van het jaar gaan uitzenden. Allerbeste muziek. En eh, ik denk dat we nu al kunnen verzekeren... dat er vier platen van deze band in komen te staan. LSK met de C, wat een prachtige muziek. Deze nacht bij Nog Steeds Wakker op Radio 1. We hadden in ons programma al de Nederlandse verkiezingen... en een klein beetje de Amerikaanse verkiezingen... maar er komen weer nieuwe verkiezingen ook nog bij in deze uitzending. Namelijk in Canada. Want het is misschien moeilijk voor te stellen... maar het gonst in het doorgaans zo rustige... Canada. Vandaag waren er in de Franstalige provincie Quebec de parlementsverkiezingen. De rest van Canada kon rustig thuisblijven. Terwijl de inwoners van Quebec een greep deden naar het rode potlood. Ja, die splitsing tussen Quebec en de rest is er al jaren. Maar voor deze verkiezingen is er weer een partij die vindt dat Quebec nu voor definitief een eigen natie moet worden. En die partij is opvallend populair. We praten erover met onze eigen Canada-deskundige Vierre van der Kolk. Vierre, goedenacht. Hi, is Goed, dankjewel. Quebec stemt nu dus apart van de rest van Canada. Uh, waarom is dat zo? Um, nou, dat, is, uh, dat maakt echt deel uit de koloniale geschiedenis van Canada. Maar uh, in Quebec heb je een Franstalige minderheid. En die is al heel lang in de politiek... Uh, ja, er is heel veel spanning tussen de Engelstalige en Franstalige bevolking. En uh, over de jaren heen hebben, hebben de Fransen, nou ja... Dat willen ze niet genoemd worden. Frans-Canadezen uh, Frans, in Quebec... steeds meer politieke... Um, uh, vrijheden gekregen. En uh, hebben eigen immigratiebeleid. Um, ja, dat soort dingen. Ze hebben, eigen, ja, ze hebben veel uh, eigen beleid. En... Um, ja, die, hebben uh, gewoon, die zijn echt apart... van de rest van Canada. Kunnen we dat een beetje vergelijken misschien met uh, wat er in België is? Met een, het Vlaamse gedeelte en het Wallonische gedeelte? Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat... Uh, ja, dat lijkt er wel op. Ja, er is heel, ja, de spanning tussen, tussen de twee bevolkingsgroepen... Dat, uh, dat lijkt er wel erg op, inderdaad. Ja. Nu, uh, maar nu gaat er dus een partij in Quebec nog verder... die zegt, we moeten eigenlijk een heel eigen land uh, komen. Is het nou ja. een nieuwe discussie... of gons het al een hele tijd in die provincie? Nee, dat, uh, dat bestaat... dat bestond echt uh, al in de jaren zeventig uh, toen de Parti Québécois was opgericht... en aan de macht kwam. Uh, maar... Er zijn niet heel veel instanties dat de Partij uh, Quebecois uh, aan de macht zijn gekomen. Um, maar ze hebben wel als ze, hun eerste prioriteit is dat uh, Quebec onafhankelijk wordt. En dat betekent dat toen ze wel aan de macht zijn gekomen, hebben ze geprobeerd elke keer referenden um, te voorstellen aan de Quebecois, nou, aan de volk van Quebec. Mm -hmm. Aan het volk. Um, in 1980 en 1995 waren er referenden om te zien of het volk nou uh, onafhankelijk wilde worden van Quebec of niet. Nou, mm -hmm. Dat waren dus heel spannende momenten in Canada. Um, want Quebec is wel echt belangrijk um, voor de economie van Canada. En waarom is uh, dat zo? Nou, ze hebben heel veel grondstoffen... Um, en heel veel mogelijkheden tot ja. hydro, elektrische is, energie en zo. Er is, er is dus een deel dat onafhankelijk wil worden. Bestaat er, nou ja. er nou ook nog echt een grote kans dat het daadwerkelijk gaat gebeuren? Dat dit doorzet? Ja, nou, na deze verkiezingen niet hoor. Want um, wat je ziet in de jaren negentig en de jaren tachtig... is dat er was echt een bloei van economische groei in, in Quebec vooral. En dat investeerders daar graag waren. En nou ja, toen hadden, was, er was echt een idee van de toekomst van... Ja, nou, we kunnen het in ons eentje. En dat is er nu niet natuurlijk vanwege de globale economische crisis. Um, veel investeerders zijn weggegaan. Um, of ze zien er natuurlijk niet zoveel in dat een partij Quebecois dat die partie um, er in macht zou komen. Want hm. ja, dan komt er meer um, overheidsbemoeienis in um, bijvoorbeeld nou ja, bedrijfsbescherming in Quebec. Dat soort dingen. Dus het is, het is echt hoog. Ja. Waarschijnlijk dat dat nu zou gebeuren. Precies, leven de verkiezingen een beetje in het land? Uh, in Canada over het algemeen bedoel je? Ja, ja het, is, het is natuurlijk echt uh, overal op het nieuws, overal in Canada. Dus wel intern in Canada is het natuurlijk echt een grote kwestie. Want het is nu maar de vraag. Ja, de liberaal. Nu zijn ze echt nek in nek. Ik heb net weer uh, gekeken en we weten pas waarschijnlijk morgenochtend of zo. Uh, nou, wat er gaat gebeuren. Maar het is nu echt heel. Ja, de hele race is gewoon echt... Uh, maar wat als ze de grootste worden? Wat, wat gaat er dan gebeuren, denk je? Als ze echt de grootste worden? Nou, als ze echt de grootste worden... Um, er komt niet meteen een referendum. Dat is, dat is vrijwel duidelijk. Um, want de partij Wekoa heeft de hele tijd... In de campagne gewoon een beetje vaag gezegd... Nou, er komt wel uh, een referendum... Als, dat, als er tijd ervoor is. Als het de juiste tijd is. En dat heeft, ja, dat heeft wel mensen verrast op zich, omdat zij meestal dat is kijk de onafhankelijkheid van Canada of ja de onafhankelijkheid van het werk uit mm -hmm. Canada dat is echt zijn prioriteit nummer één meestal. Ja. Dus um, iedereen was ja dus het is een, het is een beetje vaagjes en uh, mm -hmm. ja dus ik denk het is gewoon ik heel veel ja heel veel ja, het mensen het willen is... zien wat ze doen maar het is dus de ja. vraag wat er gaat uh, wat er precies gaat gebeuren en of die nek aan nek ja. race Uiteindelijk gaat betekenen dat de Onafhankelijkheidspartij, om het zo even te noemen, daadwerkelijk de, de grootste gaat worden. Dankjewel, Fieren ja. van, uh, van de Kolk, voor je toelichting vanuit Canada. Dank je wel. Zo hier op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker... gaan we weer bellen met de democratische conventie die in Amerika wordt gehouden. Want uh, daar gebeurt natuurlijk van alles. Alle sprekers zitten eraan te komen. En naarmate de tijd vordert, komen de belangrijke sprekers. Ja, er is nu ook een belangrijke man. Emmanuel Raam le le leidde vier jaar geleden een deel van de campagne van Obama. werd vervolgens stafchef en uh, vliet uh, twee jaar geleden het Witte Huis... om burgemeester te worden in de thuisstad van Barack Obama Chicago. En hij is een van de beste vrienden van, uh, van Barack. Dan weten we dat ook weer. Kijk, dat uh, gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben. Maar eerst onze eigen Rens. Want ook dit seizoen gaat onze 17-jarige verslaggever... langs bij bekende Nederlanders om iets te leren. En deze keer ging hij op pad om een stemmetje in te spreken... voor de animatiefilm Paranorman. Die draait nu in de Nederlandse bioscopen. Regisseur Marty de Bruin die helpt Rens om een echte stemacteur te worden. Uh, maar Rens die vraagt zich af of dat eigenlijk wel acteren is is het acteren eigenlijk. Ja, zeker. Dus je, je moet je ook gewoon bewegen en de mimiek nadoen... die je in de film ziet. Ja, ja zeker de mimiek. Bewegen ook uh, hangt een beetje vanaf... Uh, ook uh, hoeveel lawaai je daarbij maakt. Kijk, mm -hmm. als, als iemand aan het rennen is... kan je niet hier lopen stampen, want dat hoor je. Ja. <laughs> maar soms heeft iemand een, bijvoorbeeld een blouse aan... of zo die je heel erg hoort... Ja dan de vraag wel: wat is Doe die blouse uit? <laughs> de blouse uit. Een hele wilde bedoeling hier in de studio. Ja. Nee, nee, maar moet ik straks een stemmetje op gaan zetten? Nee. Dat is een verschil tussen, tussen bioscoopfilms en televisieseries. Televisieseries is meestal stemmetjeswerk. Uh -huh. Bij bioscoopfilms willen ze toch altijd dat het overkomt... alsof iemand echt zo zou kunnen spreken. Wat we altijd doen is, we gaan altijd eerst kijken. Zodat iemand die dat inspreekt, ook kinderen... dat ze een beetje een indruk hebben van wat gebeurt hier. Hoe voelt hij zich? Hoe zegt hij de dingen? Als ik het script even open doen. Bijvoorbeeld op Riel 2, in 2, op tijdcode. Nou kijk, hier is hier bijvoorbeeld staan Puritijn 1. Ja. En dan staat er mm -hmm. hierheen deze kant op. Wat wij nu gaan doen is zogenaamde stop-motion animatie. Stop-motion animatie zou je kunnen zeggen zit een beetje in tussen de gewone tekenfilm en de speelfilm. Over het algemeen geldt speelfilm als het moeilijkst, omdat je moet... Uh, je, je zeg maar gaan inleven in een situatie van in een, in een echte situatie die wij hier natuurlijk niet hebben in de nee. studio um, en een speelfilm omdat mensen natuurlijk de menselijke expressie is zo verfijnd dus dat moet je helemaal volgen uh, dus in die zin is dat moeilijker. Zullen we het gaan proberen? Uh, dat lijkt mij een goed idee. Dan gaan we even kijken naar het fragment met de Puritijn 1. Wa ik zal ik je even uitleggen wat hier gebeurt, want dat is ook belangrijk om te weten. Ja. Je ziet hier Norman staan, hij heeft een merkwaardig soort hoedje op. Uh, Norman heeft een bijzondere eigenschap wat de filmtitel aanduidt. Hij is paranormaal begaafd. Dat wil zeggen, hij kan praten met dode mensen. Dus wat gebeurt er hij, in het dorpje waar hij woont? Ligt hij er compleet uit. Hij valt een aantal keren in die film valt hij terug in het verleden. En dat zien we hier. Hij, is hier, uh, hij was een leuk uh, schoolmusical waren ze aan het opvoeren. En in één keer valt hij terug naar 300 jaar geleden. Okay. En komt hij terecht in een bos waar stel Puritijnen... die wonen daar toen in Amerika. Die Puritijnen die zitten achter een klein meisje aan... En dat meisje, euh, dat hebben ze verdacht van hekserij. Dus ik ben een van die puriteinen. Jij bent een van die puriteinen, ja. En je zoekt dat meisje, ze heeft zich verborgen in een bos. En jullie zoeken haar, jullie weten dat ze er is. Want jullie hebben iets gehoord, maar het is Norman. Ze zijn eng, want je, je, Norman hoort ze. Dit is midden in de nacht in een bos. Ja. Uh, Norman weet niet waar hij is. En er lopen dus mannen, en die mannen die zijn uh, nou ja, niet zo goed van zins, zeg maar. Want, mm -hmm. uh, die zoeken dus dat meisje wat een heks is. Maar als ik zo praat, dat is natuurlijk niet eng. Uh, je gaat geen nee, kind van dus, dus, dus wat je zou moeten doen is. Uh, die man die loopt natuurlijk ook in zijn eentje s'avonds laat in een bos. Met, ja, met, weliswaar met Puritijn 2. Ja. <laughs> uh, dus die is ook bang. Want hij is op zoek naar een heks. Oké. Okay, ja. Ja. Okay. Dus in die zin wordt het een beetje spookachtig. Ja, moet ik gaan staan of kan ik blijven zitten? Uh, meestal is het fijner om te staan. De reden daarvoor is dat je, dat je kan horen als iemand gezeten heeft, dan, dan hoor je een andere energie. Ik ga staan, even kijken. Ja. Oké. Okay. Hierheen. Deze kant op. Oké. Okay. Nou, Wat je heel goed doet is, is, is je timing. Je begint op het goede moment. Wat, wat hij doet is, hij is eigenlijk hard aan het fluisteren. Want aan de ene kant moet hij die man bereiken die verderop staat. Uh, aan de andere kant uh, wil hij natuurlijk niet dat hij heks hem hoort. Uh, dus daar ben je ook een beetje bang voor. Dus mag meer spanning, mag, mag het mag spookachtiger. Wat ik nu heb, dat ligt niet aan jou. Maar dat is dat ik hoor wat zij gedaan hebben qua effecten. Uh, met, met deze tekst dat zou ik eigenlijk toch het liefste tekst omdraaien. Dus dan wordt het deze kant op hierheen. Deze kant op! Hierheen! Nu vind ik dat, dat je te veel glimlach hoort. Dus de ernstige okay, situatie yeah. mist een beetje. mag wat spannender, ja. ja. Deze kant op! Hierheen! Oké, okay, nou deze is goed. Prima. Deze houden we. Dus deze komt uh, misschien in de film? Deze komt misschien in de film, ja. Spannend hoor. Hm. Onze Rens Goosling. Hij beleeft toch zoveel avonturen. En hij zou zomaar eens in een film terechtkomen met zijn stem. Nou, gelukkig leert hij ook elke week weer wat bij. Het is drie minuten voor half vier. Radio 1 WNL. En uh, bij ons in de studio. Nog altijd Alaska. En uh, ze gaan optreden weer met een volgend nummer. Albert Ros. I was a boy, I was a Lee.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 And when I spoke, I spoke to no one. And when I grew up, I grew up for no one. And when you sang, you sang out for no one. And when we loved, we loved. Another. Helemaal live en helemaal a capella de band Albatros. En uh, tot vier uur blijven ze nog in onze studio met nog één nummer straks. Ja, en we kijken deze hele nacht uh, naar de Democratische Conventie. Want die is uh, begonnen en duurt drie dagen. Vorig uur spraken we al even met uh, Bettine Moenaf. En uh, als het goed is hangt het nu weer aan de lijn. Bettine, goedenacht. Goedenacht. Ja, we hadden het vorige uur over dat het net was begonnen. Er waren een paar sprekers. De een wat minder interessant dan de ander. Inmiddels uh, hebben we ook Emmanuel Raam gezien. Dat was een wat grotere spreker, of niet? Ja, Raam Emmanuel heet, heet hij dus de, de burgemeester van uh, Chicago. En voormalig uh, stafchef uh, van, uh, van president Obama in het Witte Huis. En uh, maar tegen de tijd, dat uh, hij sprak, zat de zaal ook veel voller. En uh, daar ging het dak er ook al af, hoor, toen hij al opkwam. Ja, maar hij is echt populair. Ah, hij is heel populair. En wat heeft, hij, heeft hij nog iets bijzonders gezegd? Nou, hij, hij heeft niet heel... Uh, ik, ik, ik, ik heb niks bijzonders kunnen ontdekken. Het was nee. gewoon een, uh, een mooi verhaal over hoe geweldig uh, president Obama is. En uh, dat we een uh, Mitt Romney als president gewoon niet moeten willen met zo'n. Ik heb zomaar het idee dat je dat verhaal een paar keer gehoord hebt vanavond. Ja, je, je, als je zeg maar een paar dagen hier middenin zit, dan, dan word je de, de talking points, zoals dat zo, zo mooi heet. Ja, die word je wel een, een beetje zat. Maar het is toch wel heel mooi om te zien hoe mensen het kunnen brengen en hoe het publiek ook reageert. Want ja, als de ene het zegt, komt het toch anders over dan weer de andere zegt. Ja. En Rami Manuel, die, die doet dat toch best wel goed. Ja, nu, nu is er op dit moment een acteur aan het uh, spreken. Ik weet even niet welke acteur dat is, maar hij speelt vooral in comedyfilms. En uh, aan het publiek te zien zijn ze allemaal heel erg blij uh, met wat hij zegt. Ja, uh, ik, uh, ik ken hem zelf ook niet hoor. Ja. Maar hij, hij uh, was niet alleen een acteur en een producer. Hij helpt hen, Maar hij was ook uh, een. Uh, hij heeft ook in het Witte Huis gewerkt. Oh, maar hij, uh, is het nou zo dat hij hiervoor gevraagd wordt? En kan je dan ook nog nee zeggen als je hiervoor gevraagd wordt? Of, of is het. Het is nog, lijkt me wel een eer om te mogen spreken op zo'n democratische conventie. Of, of weet je of er ook mensen afgezegd hebben omdat ze zeiden... nou, doe mij maar niet, want uh, de, de tijdstip staat me niet aan of zo. Oeh, nou, ik denk niet dat veel mensen nee zullen zeggen. Want uh, het, is, het is een geweldig mo moment niet alleen om je partij te helpen... maar ook om jezelf gewoon keihard in de spotlight te zetten... Maar uh, ik, ik, ik, ik weet even niet uh, wie, er, uh, wie er afgezegd heeft uh, voor de uh, DNC. Nou, dat maakt ook We gaan even luisteren naar een fragment vanuit uh, The Wire. Nou, we gaan... Uh, want er zijn veel meer mensen aanwezig. Wie heb je nou net ook ontmoet? Bank uit The Wire? Ja, oh ja, tot het ja, het al met zittige. Ja, ik ben heel erg fan van de serie uh, The Wire. Nou, als je het echte Amerika wil kennen en de echte problematiek... dan moet je echt die serie... Uh, nou ja, kopen dan wel downloaden. Maar het is echt een fantastische serie over de rauwe werkelijkheid van het leven in een, in een, grote, een grote stad als, als, als Baltimore, zoals het in de, in de serie is. Maar uh, Bunk uh, speelt, of uh, ja, ik weet niet eens of hij het echt heet, maar hij speelt, speelt daar een politieman. Ja. Dus, uh, maar het gaat toch om de inhoud? Hij, hij was daar als, als special guest. Maar gaat het nu zo'n conventie, gaat het nou nog een klein beetje om de inhoud? Of is het ook vooral leuk om dit soort mensen tegen te komen? We zagen een leuke foto nee, dat, van je. Ja, voor, en, voor en, uh, mij en dit wel inderdaad. Ja. Maar nee, zo'n conventie moet je, moet je echt zien als één uh, als grote pep-rally. Ja. Gewoon om, om, uh, om de basis gewoon weer, weer nieuwe energie te geven. Want het is gewoon de aftrap van de, van de campagnes. En het is gewoon één uh, ja, grote partijreunie, reunie, zo het ja. zuid zien, Maar er zit natuurlijk ook wel een officiële kant aan. Uh, president Obama moet uh, formeel gekozen worden als de presidentskandidaat voor de Democraten. Nou, dat gaat morgen gebeuren. En dan overmorgen zal hij dat officieel accepteren met zijn, uh, met zijn slotpiece. En er is vandaag ook nog een, uh, een platform um, gepresenteerd waar alle gedelegeerden dan voor moeten stemmen. En dat, dat zijn dan zeg maar uitgangspunten waar de partij voor wil gaan. Maar, die heb, maar dat is niet zoals in Nederland een partijprogramma. Maar uh, het is meer uh, ja, het, niet helemaal... Uh, ...officieel, maar het is wel om aan te geven van waar de partij in zijn algemeenheid voor staat. Als, als laatste, uh, um, vier jaar geleden ging de strijd heel erg tussen Hillary Clinton en Barack Obama. Is Hillary Clinton er ook bij deze dag? Gaat zij ook nog iets spreken? Nee, zij is er deze keer niet bij. En dat heeft alles te maken met de, wat zegt ze, met de rol die ze nu heeft als minister van Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. Zij wil nu even niet aan partijpolitiek doen. Uh, zij is minister van Buitenlandse Zaken en wil eigenlijk gewoon boven de partijen staan moeten we dat geloven of is ze nog verborgen? Ze is nu op reis in Azië geloof ik ook. Maar moeten we dat geloven of is ze een beetje verbolgen ja, om verloren? Die, iedereen die, die, die heeft het natuurlijk nog over Hillary uh, 2016. En uh, maar ja, wie zal, wie zal het zeggen? Ik kan ook niet in haar hoofd kijken. Maar uh, ik, ergens is het wel mooi dat ze zich boven de partijpolitiek wil verheffen, als uh, omdat ze gewoon een overheidsfunctie heeft nou. Ja. Maar ja. Uh, wie zal het zeggen? Haar man wil gaan morgen wel spreken. Ja. Het bedrijfsfeestje van de democraten gaat nog twee dagen door... en jij hebt het geluk erbij te mogen zijn. Dank je wel dat we je twee keer konden bellen. Bertine Moenaf van War Room de Jaap, daar schrijft ze voor. En mocht u alles willen weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Google het een keer, zou ik zeggen. War Room de Jaap. Het is inmiddels vier minuten over half vier... en dus is dit het uitgestelde? Het nieuwsminuutje met onze eigen Robert Smit. Ja, in Groningen is zojuist alarm geslagen... nadat een student is gevonden die klem zit tussen twee muren. Uh, Abedien Erdogan werkt voor Grillroom Cappadocia... en is ooggetuige van het voorval. Abedien, wat is er gebeurd? Ja, nou, toen ik naar buiten liep, hoorde ik uh, in één keer een enorme kreet. Uh, dus belde ik gelijk de politie, want het was echt een hulpkreet, zeg maar. Het was geen uh, grapje of dit en dat. Daarom belde ik gelijk de politie. En toen de politie kwam, hebben ze zeg maar... Uh, de lichten hem op het gebied waar ik uh, geluid vandaan kwam. En nou zat er een jonge man tussen de spleet van twee gebouwen. Hoe is die man daartussen gekomen? Uh, hij moet sowieso van boven zijn gevallen. Want er is best wel een smalle spleet in, tussen die gebouwen. Dus hij moet sowieso van boven zijn gevallen. Heeft u uh, de jongen nog gesproken? Nee, hij zit er nog in. Nu zijn ze zeg maar... Ze kunnen hem niet meer naar boven halen, dus nou uh, zijn ze een muur eruit aan het halen in het zijgebouw. De politie laat ons er ook helemaal niet bij, we zitten wel ervoor zeg maar, erop echt. Maar we kunnen alleen een stapje voor de deur doen zeg maar. Maar hij, uh, uh, het is wel goed met hem denk ik, want... Voor de avond begon hij extreem te schreeuwen. En het is dat nu, wel weer wat uh, rustiger, zeg maar. Abedin Erdogan van Grilroem Cappadocia En uh, ja, wie weet dat wij aankomt uur hier nog uh, op terugkomen. Dan buitenlands nieuws. Nieuw-Zeeland gaat haar gehele troepenmacht eerder dan gepland terugtrekken uit Afghanistan. Dat heeft de regering vandaag laten weten in een verklaring. Eigenlijk zou Nieuw-Zeeland in september 2013 tot terugtrekking overgaan. Maar besloten is nu om de taken al in april 2013 neer te leggen. De exacte reden van het eerdere vertrek is niet bekendgemaakt. Geruchten gaan echter de ronde dat de recente dood van vijf Nieuw-Zeelandse soldaten tot het besluit hebben geleid. De Colombiaanse regering gaat een nieuwe poging wagen om vrede te sluiten met de rebellengroepering FARC. President Juan Manuel Santos liet in een televisietoespraak weten dat er een akkoord is bereikt met de FARC om een concreet vredespan op te stellen. Een akkoord over het staakt het vuren is nog niet bereikt. Colombia en de FARC vechten al 50 jaar lang een gewelddadig conflict uit. Bij de FARC is onder meer de Nederlandse Tanja Nijmeijer een vooraanstaand lid. En tot slot, de beurzen. In Japan krabbelt de Nikkei langzaam langzaamaan zeker omhoog. De Nikkei staat nog wel in het rood en staat in een verlies van 0,3% op 8744 punten. En tot zover. Het minuutje. Dankjewel Robert en je houdt ons op de hoogte. Ook van het Nieuws in Groningen waar dus een student vastzit tussen twee muren. Voor de laatste keer in ons programma en dus ook de laatste keer vandaag hoort u de band Alaska. Ze hebben vier nummers gespeeld tot nu toe. Alle vier even mooi wat mij betreft. En de vijfde gaat daar ongetwijfeld geen uitzondering op zijn. and I'll build you a wall.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 sound of oh, all the factions are gods. I found my answer in the arts the arts of the arts now point me a star name will judge it by its light or shout me a lie and I'll smile you to chew when neither is laid down in books A whisper a joke and I will laugh out loud but I cry if I laugh too long oh, I'll never forget the day that I met the muse whose arms I chose but all oh, All our gods, I found my hands in the arms of the arts. All revelations, true and sublime, will find their way into art in due a boy who loved to write, who as he grew up he decided to sing aloud and, and the passing of time. But all imperfections, all our gods, I found my answer in the arms of the arts. All revelations, true and sublime. Transcending time. Het uh, tweemans applaus van uh, nog steeds wakker klinkt ook dit seizoen weer voor uh, Alaska. Zometeen uh, willen we graag nog even met jullie praten over wat jullie gaan doen. Er komen heel veel mooie optredens aan en uh, volgens mij gaat het hartstikke goed met de band. Daar mogen jullie straks alles over uitleggen, maar eerst gaan we het over iets compleet anders hebben. Iemand herdenken met piepschuim. Het is niet de normaalste zaak van de wereld, maar degene die vandaag herdacht werd... was dan ook niet de meest doorsnee figuur. Kunstenaar Robert Jasper Grootveld zou dit jaar 80 zijn geworden... en werd vandaag op bijzondere wijze herdacht door vrienden en collega-kunstenaars. Zo ook door Rob Schramer, de organisator van de bijeenkomst. Goedenacht, meneer Schramer. Goedenacht. Ja, voor de mensen die nog nooit van Robert Jasper Grootveld gehoord hebben... waarom is hij zo bijzonder dat jullie deze hommage aan hem hebben gebracht? Ja. Robert Jasper Grootveld, dat was een, uh, een kunstenaar. Het, het was voor hem ook moeilijk om dat uh, ook te ontdekken. Het, het was een grote twijfeltocht van wat, wat, wat wil ik worden. En plotseling uh, kwam hij tot inzicht, ik wil beroemd worden. En dat was in de jaren 50 nog. Toen was Am Amsterdam en Nederland... Ja, Nederland was een heel conservatief achterlijk landje... waar niks gebeurde... <tot> En uh, Robert Jasper Grootveld heeft er eigenlijk gezorgd, voor gezorgd... dat Nederland niet dat achterlijke landje is geworden... maar ver vooruitstreefde in progressiviteit en originaliteit. De, uh, nou, hij deed het op een heleboel manieren... maar hij is echt beroemd geworden eigenlijk... Uh, omdat hij de uh, happening... Uh, in, de, in de maatschappij bracht. De Happening was een kunstvorm... die in de jaren 50 in uh, theaters uh, plaatsvond en in galeries. En hij uh, bracht dat midden in de realiteit... namelijk op het lievertje in het spui. Bij het lievertje op het spui in Amsterdam... Hm. daar ging hij uh, Happenings organiseren in de realiteit. Hij was uh, tegen roken. Hij was zelf verslaafd tegen uh, aan roken... En uh, hij, hij zag in van ja, we worden allemaal eigenlijk uh, uh, voor het lapje gehouden. We zijn allemaal verslaafd. Toen was 95% maar... van de mensen rookte. U, u zegt dat hij er echt eigen voor gezorgd heeft dat wij nu wat meer progressiever zijn in Nederland. Ja, dat wil ik, dat wil ik ook uitleggen. Ik wil het ja. uitleggen uh, uh, graag van, van alle... Aspecten. Dus hij heeft toen uh, de happening, Hij oh, lievertje bij Amsterdam, dat is een klein beeldje. En dat beeldje, dat, dat is een klein jongetje uit Amsterdam. En dat is uh, gefinancierd door de tabakindustrie. En daar ging hij happenings houden. Hij riep heel hard uggen, uggen, Ugge. En uh, ging uh, nog meer oreren daar. En dat werkte aan, aanwakkelijk en aantrekkelijk voor een groep jonge intellectuelen. Dat werden de provo's. En uh, dat liet er alles volledig uit de hand. De politie kwam erbij en die knuppelde alles uh, uh, neer. En er werd heel hard ugge, ugge, ugge roepen. En het, was, het werd een spektakel wat, dat alle aandacht kreeg van de kranten in Nederland, maar ja. later ook uit het buitenland. Dat was één ding. Dus daarmee kreeg Amsterdam plotseling iets progressiefs. Ja. Uh, maar en hij, wat ik, wat, ik, wat ik uit uw vrouw begrijp, is het echt een, een grootheid, was het. Hij zou dit jaar tachtig geworden zijn. En u ja. wilde hem samen met andere mensen natuurlijk herdenken. En met piepschuim. Maar wat, wat is er vandaag precies, wat heeft u gedaan als eerbetoon? Nou ja, piepschuim, eh, een van zijn, uh, toen hij wat ouder werd, uh, zag hij dat ook al de jaren zeventig hij zag dat er zoveel piepschuim in de grachten dreef, wel afval. En hij wilde dat afval recyclen. Hij was dus niet alleen iemand die tegen roken was en de verslaafd niet zien, maar hij wou ook het recyclen van afvalproducten wou die, ah. uh, promoten. En hij ging dat piepschuim verzamelen en ging dat uh, uh, hij wikkelde dat uh, daaromheen. Landbouwplastic en uh, netten, visnetten. En dat bleef drijven? En zo, zo ontstonden een soort grote Lego-steen en dat bleef drijven. En die... Uh, maakte hij vast aan elkaar. En zo ontstonden vlotten vlotten van piepschuim... die uh, ook omdat ze dus waterdicht waren... en met, uh, met uh, visnetten waren omhuld... daar kon je ook heel goed aarde op neerzetten... zodat het een voedingsbodem voor planten werd. En u heeft dat als, en u heeft dat als, dat als eerbetoon vandaag nagedaan. Hoe, hoe zag het nou, uit? Nou, nou, wij hebben dus een vlot water gelaten. Mm -hmm. En dat vlot uh, zal de komende uh, tijd, uh, in de maand september, allerlei tochten door de stad gaan maken. En de mensen kunnen meegaan. En op het vlot zit een podium. Uh, dus het podium er is een podiumvlot. En er is een passagiersvlot. En die vaart door de grachten van Amsterdam. En iedereen kan mee. En overal op het, op het water zullen happenings worden gehouden. Maar ook op alle plekken waar... Dat schip heen, of dat vlot heen gaat en, uh, en we mensen uit kunnen stappen, daar staan spontaan happenings. En zo wordt uh, Robert Jasper Grootveld toch nog herdacht. Hij zou uh, dit jaar tachtig uh, geworden zijn. Dank u wel voor uw uitleg, Rob Schramer, organisator van deze ja. Nou ja, grootveld. Er ja, komt is. dus ook aanstaande vrijdag een te grote tentoonstelling mm -hmm. over Robert Jasper Grootveld. En die tentoonstelling is in de Oosterkerk in Amsterdam. Kijk, daar en die is kunnen ook in zijn. de hele maand september voor iedereen te vinden. Nou, staat genoteerd. Dank u wel voor je toelichting. En uh, laten we hopen dat het uh, niet vergeten wordt, het werk van uh, Robert Jasper Grootveld. Het is inmiddels 14 minuten voor 4. U luistert nog steeds wakker op Radio 1. Een, een programma van WNL, want we zijn tot uh, 6 uur. En we hadden afgelopen 2 uur Alaska in de studio. En, uh, een, een, een band die prachtig muziek heeft gemaakt, Leo Blokhuis... Uh, Raad jullie aan en hij heeft geen woord gelogen, wat mij betreft. Oké, okay, dankjewel. Dat is ja. goed. En hoe ziet de komende tijd er voor jullie uit? Veel optredens? Ja, ja, we hebben, even kijken, ja, we hebben een club toestaan in Nederland. En dat uh, varieert van optredens in Melkweg... Uh, tot optredens in de Romein en Groningen. Of Leeuwarden, sorry. Uh, in uh, Tivoli, Utrecht, de Paard mm -hmm. van Trooij, Den Haag binnenkort. Waar kijken jullie het meest naar uit? Um, ja, Melkweg is wel voor ons een, uh, een optreden waar we echt naar uitkijken natuurlijk. Dat is uh, een zaal waar we zelf ook graag heen gaan om nieuwe bands te ontdekken. Dus dat is dan echt ja. wel cool om daar te staan. En de, de wat voor publiek worden jullie nu ontdekt? Hè? Dus ik, ik kan me voorstellen toen jullie begonnen, dan heb je je vrienden en dan uh, mensen die van de muziek uh, houden. Maar nu gaan mensen het ontdekken. Wat voor publiek komt erop af? Ja, het zijn gewoon muziekliefhebbers in eerste instantie. Uh, het wordt ook wel eens liefhebbers muziek genoemd. We zijn het daar niet helemaal mee eens, want we vinden dat we best wel muziek hebben die ook toegankelijk is voor een, voor een iets wat groter publiek. Mm -hmm. Uh, ja, en wat we merken is dat. Uh, uh, ja, toch ook al buitenland uh, doet het goed. Dus Amerika uh, loopt het eigenlijk wel goed. Um, we maar... hebben twee toertjes: in, in, eentje in Duitsland en eentje in Italië. Dus, dus het. het, het... Het, het spreekt wel aan. Dus maar het... jullie zitten in een genre. De volkmuziek, de banjo erbij helpt natuurlijk. Dat, dat, dat is zo populair geworden de laatste jaren. Ja. En zo groot aan het worden. Mumf de Sans maakt dan misschien nog wel de meest populaire muziek. Maar je hebt ook Fleet Foxes en dat soort bands. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat jullie daaraan. Op willen trekken, maar aan de andere kant, het zijn er zoveel. Hoe onderscheid je je dan nog? Ja, het, het, het onderscheid, tenminste waar je kunt onderscheiden, is, is dat. Um, ja, wij zijn geïnspireerd door die bands, onder andere. Maar van de sensen, uh, we hebben bijvoorbeeld wel gehoord dat het niet echt onze inspiratie is. Uh, waar wij onze inspiratie aan. Suzanne Steven Stevens, bijvoorbeeld, wel ja. uh, Midlake, uh, Fleet Foxes, die, die hoek. Uh, ook veel muziek uit de jaren 60, 70. Uh, en ja, hoe onderscheid je, wat ons betreft. Uh, is dat gewoon een soort van commitment. Een soort van, uh, van passie die je toont richting je muziek. En dat is eigenlijk ook ons verhaal. Ja. Uh, wij hebben alles opgegeven om, om ons fulltime te storten op Er muziek. is ook al een album. De meeste bandjes die hier komen hebben een EP. Maar jullie hebben al een heel album. Hoe heet dat? Ja, Het album heet Actors and Liars. En... Uh... Ja, het is een uh, full-length album, dus het zijn elf nummers. Ja. En uh, ja, ook onderscheid... Ja, tenminste, het is best eigenlijk wel belangrijk voor ons, de vraag. Dus is een goede vraag. Ellen uh, Branch uh, we, uh, heeft ons eigenlijk uh, gemotiveerd om uh, full-time voor muziek te gaan. Het is een ja. is een Brit. heeft een Grammy Award gewonnen. Uh, grote bands. Uh, grote, grote bands zit. gedaan. En, en ja, hoe onderscheid je dan? Ja, ik zou zeggen ook door de kwaliteit. Uh, misschien af te leveren. Het klinkt misschien wat pocherig, maar... Ja, uh, wij horen wel eens bandjes dat we denken... Ja, dit album is misschien opgenomen met twee kwartjes. En wij hebben toch, uh, zijn er toch voor gegaan... om ook inderdaad, net als die bands waar, Kwaliteit. We, van, waar we van houden, inderdaad, uh, te gaan voor een album dat over 20 jaar nog steeds kunnen luisteren. En de reis gaat zo weer terug richting Vallendam, hè? Ja, daar komen we We kunnen het niet weer verder. <laughs> we nee, ja. Het was de paningszaand die we vannacht nou, uh, gehoord oh, je je je nee. nee. Het was fantastisch. Fleetwood Mac, dat willen jullie horen? Ja, ja. Ja, ja waarom? Heel kort? Uh, onbetwist, een van de beste bands aller tijden. Ik kondig het nog zelf aan. Uh, we gaan luisteren naar The Chain van Fleetwood Mac. De chain van Fleetwood Mac speciaal voor de band die ons uh, vanavond voorzien heeft van vijf prachtige nummers. Alaska, ze zijn aan het afbouwen en dat uh, betekent dat we bijna aan het eind gekomen zijn van uh, nog steeds wakker. Maar uh, we hebben nog zeker één onderwerp voor je naaming. Ja, zeker weten. Veel mensen zullen hem onthouden als de onschuldige, sympathieke, ter dood veroordeelde reus van de met prijzen overladen film The Green Mile. Acteur Michael Clark Duncan is vandaag op 54-jarige leeftijd overleden en we spreken over zijn leven en zijn werk met onze filmexpert Erma Curvers van Sineveel.nl. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik zei het al, zijn belangrijkste rol is dus die hele grote goedzak John Coffee. Was dat nou echt een typische rol voor, nou ja, de, de, meneer Duncan? Nou, ik zou sowieso niet zeggen typisch, omdat het uh, natuurlijk... Nou, daarvoor deed hij Armageddon, maar dit was pas eigenlijk zijn echte doorbraak. En daarna uh, heeft hij nog vele andere rollen gespeeld... waarin hij in elk geval nooit meer uh, deze goede reus uh, was. Nee. Want, uh, dus typisch zou ik het niet noemen. Nee, want als we moeten beschrijven, het is wel een man tegen de twee meter was hij. Een grote, donkere... Nou, ja, het is gewoon een reus eigenlijk. Uh, ja. En, en, en wat voor rol speelde hij in de Green Mile? Nou, in de Grimaal is hij natuurlijk John Coffey, de ter dood veroordeelde grote reus met de magische krachten. En hij komt daar tegenover Tom Hanks te staan en ja, speelt eigenlijk uh, daarin wel de rol van zijn leven, mogen we wel zeggen. Um, en ja, hij, hij, ma hij maakte die film natuurlijk voor heel veel mensen. Dus, uh, en toch is, wat... ja, toch is Tom Hanks uiteindelijk de grote superster geworden. Of dat was hij misschien al? Ja, dat was hij natuurlijk al wel. Uh, uh, ja, kijk, ik denk dat Michael uh, uh, dat die ook niet ja, met zijn fysiek. Het was natuurlijk tegelijk zijn, zijn grote kwaliteit en misschien ook wel weer zijn beperking. Want je kunt natuurlijk nooit zo'n rijkwijde krijgen als, als Tom Hanks uh, dat had als je twee meter bent en 135 kilo weegt en ook nog eens heel donker bent <laughs> en die stem hebt die, die hij uh, had. Ja. Dus uh, ja. Ik denk dat dat er voor hem ook niet in zat. Zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat hij nog heel erg geluk heeft gehad... dat hij deze rol ook nog gekregen heeft? Want voor de rest is het natuurlijk een typische bad guy. Ja, hij heeft zeker wel geluk gehad. Ik denk dat, dat, dat, dat je dat ook wel van hem kunt zeggen. Dat hij eigenlijk iemand is die best wel laat... en een beetje op een geluk manier uh, acteur is geworden. Hij wilde dat natuurlijk wel altijd al, maar hij is ook uh, door Michael Bay uh, uh, voor Armageddon uh, die enige rol die, die hij dus deed eigenlijk van betekenis voordat hij de uh, Green Miles had uit de gym uh, geplukt. Uh, ja, natuurlijk in eerste instantie gewoon om zijn fysiek. En, en uh, ik geloof dat Bruce Willis die heeft hem toen uh, aangeraden bij uh, de regisseur van The van Green Mile, Frank Terabond. Uh, van, nou, je moet eens kijken, misschien kan hij dat wel doen. Want hij was de bodyguard op een gegeven moment ook van Will Smith. hè? Ja, hij was bodyguard. Uh, hij hing een beetje rond in Hollywood. Hij wilde wel heel graag acteur worden. Maar hij was eigenlijk bodyguard van, ik geloof, LL Cool J ook. En Will Smith. En de Notorious B.I.G. Hij was, hij was altijd eigenlijk net... Hij hing daar wel rond en hij kreeg dan af en toe een serie, een rolletje van. Uh, dan moet hij weer de Bouncer spelen. Ja, toch altijd wel gebaseerd op uh, hoe hij eruit zag. En uh, uiteindelijk inderdaad een beetje per toeval uh, in die rol van, van de Green Mile uh, terechtgekomen. Ja. En, toen, en daarvoor in, in Armageddon uh, leek het eerst eigenlijk ook nog niet op dat het hem ging worden. Want Michael Bady heeft ook nog uh, gezegd in een ode die hij schreef uh, gisteren uh, over Michael. Dat, dat het eigenlijk helemaal niks uh, leek te worden. Hij stond met hem op de set en hij dacht van wat is dit? En toen ineens had hij het uh, door. <laughs> dus hij heeft eigenlijk leren acteren on the spot. Daar gewoon echt op de set. Toen kwam het er opeens allemaal uit. Ja, dat is wel zoals Michael Bay het uh, een beetje ja. deed voorkomen. Hij, hij schreef dat hij uh, uh, even Ben Affleck aankeek en dat ze zo'n zo blik van verstandhouding hadden van, van we moeten van deze gast uh, af. Ja. <laughs> zo had ik het uh, gelezen. Ja, ja, ja. En, en uiteindelijk daarna kwam de, de Green Mile. Dat, echt het, het, een prachtige film natuurlijk en een prachtige rol van, uh, van hem. Je zou zeggen, daarna moet het toch een beetje doorzetten. Maar nou, als ik daarna kijk naar wat voor films hij nog gemaakt heeft, de, de, de, wat mij nog uitsprong was dat hij een, spe, een, een stem deed. Van een neushoorn in Kung Fu Panda. Dat is toch een heel ander soort kaliber dan de Green Mile? Ja, ja. Maar goed, daar wordt hij natuurlijk voor die prachtige stem uh, ja. gecast. En, en die rol van de Green Mile, dat is natuurlijk een beetje een, een one hit. Die kan je niet herhalen. En daarna verviel hij inderdaad wel weer een beetje in die, die rol van die grote enge man. En ja, is het inderdaad niet meer heel veel soeps... Uh, wat nee. we nog kunnen vinden op zijn cv. Nee. En uiteindelijk ook nog vrij jong gestorven. 54 aan een hartaanval geloof ik hè. Tenminste naweeën van een hartaanval. Ja, ja, die hartaanval had hij al in juli. En nu alsnog... Uh overleden inderdaad. Ja. Nou, we moeten het dus ook maar gewoon doen met, uh, met The Green Mile en zijn stem in kung panden. Dat blijft voor mij wel we altijd. Ja, daar zijn we blij mee, toch? Met ja. stem. En het in blijft kung natuurlijk Fanda. een fantastische verhaal dat je bodyguard bent van een rapper en dan opeens uh, nou ja, allemaal prijzen vindt met zo'n film. Uh, dankjewel, Emma Curvers van zinneville.nl uh, ja. Dankjewel. Fijne nacht. Nog ongeveer één minuut en dan is het vier uur. Dat betekent dat deze nacht nog steeds wakker erop zit. En dat betekent dat we het stokje zou doorgeven aan onze collega's van Nu Al Wakker. Ingeloe is met bij ons aangeschoven. Goedemorgen Ingeloe. Goedemorgen, we zijn er weer helemaal klaar voor. We gaan zo meteen uh, verder blikken op de Democratische Conventie. Zometeen gaat Michelle Obama speechen over Barack Obama's persoonlijke kant... En uh, dat horen we dus zometeen, want zij moeten weer een zachte uitstraling geven. Ook gaan we verder met de ochtendkranten en schakelen we live met de US Open. Kijk, een, een volle uitzending en, en divers. We wensen jou en Martijn middels zometeen succes met de uitzending. Nog steeds wakker is er volgende week met een special. Ja, want uh, ik weet niet of je mensen het gehoord hebben, maar de verkiezingen komen eraan. En het geval wil dat wij de campagne kunnen afsluiten. Op de laatste dag, op de stemdag, mag er geen campagne meer worden gevoerd. Maar wij, Leiden... Eigenlijk de campagne uit. Wij zijn het laatste Radio 1-programma voordat ze moeten stoppen met campagnevoeren. En daar gaan we gebruik van maken. We gaan een special maken over de laatste dag van de verkiezingscampagne. Dat dus volgende week. Straks, nu al wakker. En nu eerst het nieuws van de NOS. Het nieuws van 4 uur. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.